1 uur in Montserrat met het NMS-journaal. Uit Athene komen berichten dat de Griekse interimregering... de komende dag wordt gepresenteerd. en Waarschijnlijk is dan ook de nieuwe premier bekend. Al twee dagen wordt er door de belangrijkste politieke partijen... vergaderd over een interimregering die als voornaamste taak heeft... de bezuinigingen in Griekenland door te voeren. De voormalige Britse krant News of the World heeft in 2006... een detectivebureau gevraagd om de Britse kroonprins William te bespioneren...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 Het is simpelweg niet gebeurd, zei Kane, gold tot voor kort als een mogelijke winnaar van de republikeinse voorverkiezingen. Door de beschuldigingen van de vrouwen is hun populariteit flink afgenomen. 40% van de republikeinse kiezers gelooft de jongste beschuldigingen tegen de voormalige zakenman. Die kwamen van een vrouw die in 1997 op zoek was naar werk. Kane zou haar onder haar rok hebben gegrepen en haar tot orale seks hebben willen dwingen. En dan het weer. Het zuiden op de meeste plaatsen helder. In de rest van het land kans op mist. Het wordt 3 tot 9 graden. In de loop van de dag eerst nog bewolkt, maar later meer zon. En dan wordt een graad of 13. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Ja, goed te weten dat u nog steeds bij ons bent hier in ons huis van de maan. En naast mij zit nog steeds celliste en theatermaakster Saartje van Kamp voor haar gisteren verschenen cd, Walla Cristalla. werkten ze kinderliedjes van over de hele wereld. En samen zijn we benieuwd naar de kinderliedjes... die u nog kent van vroeger. Dat mogen uh, gewone Nederlandse liedjes zijn... maar ook liedjes in dialect of in streektaal. Zo zong mijn Friese opa altijd voor mijn vader... het liedje Nane poppen En mijn vader zong dat dan weer voor mij, in het Fries. Ik weet niet precies waar het over gaat... maar ik viel er altijd lekker bij in slaap. En ja, als ik dat nu hoor stemt, dat is toch een tikje weemoedig. U heeft vast ook van dat soort liedjes. En van dat soort herinneringen. Ook als uw wortels buiten Nederland liggen... dan bent u meer dan welkom om, uh, om ons te bellen. Met de liedjes die u vroeger als kind zong. En uh, ja, Saadje is natuurlijk ook wel heel benieuwd. Want uh, wie weet uh, ligt hier wel de basis voor Walla Christella deel 2. Absoluut. <laughs> Ik sta open voor U kunt bellen. 0800 1121. 11 dat is ons gratis telefoonnummer. U kunt uh, mailen als u dat prettiger vindt naar kazaluna.ncf.nl. En dan horen we u natuurlijk niet zingen. Dat is wel jammer. Maar goed, uh, u kunt mailen. Dat is ook uh, prima. Maar, en u kunt ook uh, Twitter als dat kan met hashtag Kazaluna. even kijken of we iemand aan de lijn hebben. Ja, ik heb Gerrit aan de lijn. Goeienacht Gerrit. Goedendag. Hallo. Dag Gerrit. Um, oh. Welke kinderliedjes uh, herinner jij je nog uit je jeugd? Ja, goed, sowieso natuurlijk dat uh, Oze wie en Het slaapkindje slaapt. Wel bekende dingen natuurlijk. Ja. Um, ja, verder eigenlijk... Niet zo heel gek fel, maar um, ja, wat ik eigenlijk zeggen wilde... Allereerst natuurlijk eventjes mijn complimenten voor de schepper uh, van die leuke cd. Dankjewel. Um, ja, alsjeblieft. Ik uh, was eigenlijk uh, ja, onverwachts aan het luisteren. Meestal luister ik BNR. Ik denk nu Radio 1, laten we eens luisteren. En uh, ja, goed gaan, het programma ja, vind ik eigenlijk heel erg leuk. Uh -huh. En uh, dat zou je in eerste instantie niet verwachten. Ik bedoel, normaal gesproken uh, luister ik... Uh, Pink Floyd uh, of wat ander ruigwerk. En nu luister je dan, ineens naar Oze Wie en naar Russische kinderliedjes, Gerard? Ja, ja. ja inderdaad, ja. Nee, dat ja, is misschien wel heel grappig. Uh, het geeft toch op een of andere manier wel een, uh, een warm gevoel. En dan denk je van, nou, ik ben je inmiddels 44, wat heb je nog met kinderliedjes? Maar uh, goed, ja, zeker na het, na het draaien van het eerste nummer had ik zoiets van... Dat is uh, geweldig leuk. Ja, zeg Gerard, heb jij zelf dus, kinderen? Uh, ik heb zelf kinderen, jazeker. En hoe ja. oud zijn die als ik vragen mag? Die zijn nu 7, 12 en 14. Dus je hebt in het niet al te verre verleden voor ze gezongen, neem ik aan. Um, ja, dat heb ik ongetwijfeld gedaan. Uh, ik zou zo de momenten niet eens drie meer voor me kunnen halen. Maar uh, ja, natuurlijk doe je dat. Ja, ja, dat is wel gebeurd. Maar ja, om nou aan te geven welke liedjes dat precies geweest zijn... ik denk het gebruikelijke spul, om het maar nou zo te zeggen. Het gebruikelijke spul... Ja, ja. Nou, en ik, ik, ik weet dan ook toevallig, um, hebben wij destijds wel zo'n cd-box gekocht met uh, liedjes met een hoepeltje erom. Natuurlijk ook een enorme voorraad met uh, allerlei kinderliedjes. Ken je die, Saadje? Want je zit te knikken, liedjes met een hoepeltje erom. Ja, ja, ja, is, ja. Wat is dat voor ja. cd? Ik ken niet zo heel goed, maar het zijn, het zijn de Nederlandse liedjes die verzameld zijn. Uh -huh. ja. Gerard, kun je, kun je een klein stukje laten horen van zo'n liedje met een hoepeltje erom? Of zingen mannen eigenlijk niet zo graag uh. kinderliedjes een liedje, Saadje? Nou, ik, ik, <laughs> ik ben degene die, uh, die ik als eerst aan de lijn had, uh, die vroeg mij ook of ik wat wilde gaan zingen. Ik zeg, nou, ik, ik, ik vrees dat er weinig luisteraars overblijven. Nee, maar wij durven het Sorry. aan, Gerrit. <laughs> Sorry? Wij durven het aan. Wij staan ervoor in dat er heel veel luisteraars overblijven. Maak je geen zorgen. Ik zou, nou, mm, mag ik wat anders doen in plaats van zingen? <laughs> Iets voorlezen. Ik heb, ik heb uh, nou, nee, ik, ik zit momenteel in de vrachtauto, die heb ik even aan de kant gezet, dus... Ja. Uh, het is niet zo dat ik mij hier dan nog even voor iemand hoef te schamen, want daar is niemand te bekennen. Maar um, nee, ik heb een aantal jaren terug heb ik een CD gekocht, ook weer met kinderliedjes. En ik kan alleen niet zo goed voor me halen wie dat destijds geweest is. Iets van Paul Kronenberg. Misschien dat uw gast dat wat, uh, wat zegt. Nee, volgens, volgens mij was het Paul Kronenberg nee. of zo. Ja. En ja, dat, waren, dat zijn dan ook kinderliedjes, maar. Ja, wat meer nieuwe kinderliedjes die zeg maar uh, de oude garden, onze ouders en grootouders uh, gewoon niet kennen. Oké. Okay. Maar ja, dat, die heb ik toen ook aangeschaft, wel met het idee om die eigen kinderen te laten horen. Maar ja, die vind ik dan vervolgens zelf ook heel leuk. Zoals dat ook met de liedjes, uh, in ieder geval al was die zojuist gedraaid zijn in het ja. eerste uur. En die CD heb je nu in de auto ook. Nee, heb of ik weer niet nee, Niet nee, in de nee, auto. Nee. Nee, nee, nee. Maar toch, ik vind het mooi, Gerrit, dat je, dat, je, dat je als, uh, als man toch, uh, toch uh, uh, warm kan worden van die kinderliedjes. Hoewel je normaal gesproken Pink Floyd draait. Doe het ja, nou, Gerrit. Nou, nou, ja, goed. <laughs> het en... varieert van, van klassiek tot, uh, tot Pink Floyd en misschien wel ruigen. Maar uh, ja, nee, ik vond het gewoon uh, heel leuk en ik ga de CD zeker aanschaffen. Kijk nou. Ja. En uh, ik blijf op de rest van het uur lekker luisteren. Dat vind ik leuk, Gerrit. Dank je wel. En werk ze nog. En okay, Dat was Gerrit. Dankjewel. Dag ja, oh ja. Gerrit. Dag. Ja, ik het van Gerrit voor jou, Saadje. Aan de telefoon, Mieke van der Weij. Jawel, oh. mijn collega Mieke van der Weij. Hoi Mieke, goeienacht. Ja, dag Helco. Zeg, jij nog liedjes van vroeger? Ja, ik hoorde jouw oproep. En uh, toen dacht ik, ja, ik, uh, wij zongen vroeger altijd uh, wel bijzondere liedjes volgens mij. Eentje was, uh, ging over een veldmuis vond in het Beukenbos. ja. Een lege notendop, kent ze die? Nee, nee, ik, ik, nee niet. Die Zijs, ik niet. ken jij? Nee, nee? nee ik ben K heel benieuwd. Kunt het zingen, Mieke? Ja, het is het, maar het is wel lang. Ah, ik ben helemaal benieuwd naar, naar het verhaal van die veldmuis... Nee, en die lege notendop. is beukendop. een heel mooi verhaal. Oké. Okay. Een veldmuis volomt in het beukenbos, een lege notendop. Hij poetste hem met vochtig mos en zand een beetje op. Hij maakte er twee wieltjes aan en zei, mijn fiets is klaar. Nu rijd ik van de heuvel af, zonder het minst gevaar. Nou, ah, dan nog een bies, maar goed... Dat, dat zal ik even je besparen. Tweede couplet, zijn er in totaal drie? Oké. Okay. Hij deed zoals hij had gezegd. En ging bij volle maan met fietsen al op het topje van de hoge heuvel staan. Hij trok zijn pootjes op en hoepte ging hij naar het omlaag. Het was voor een muis in elk geval nogal een hele waag. Maar halverwege een oude stak zijn staartje tussen het wiel. De notendop sloeg om en om, zodat de veldmuis viel. Beneden sprong hij hinkend rond, maar het allerergste was, zijn fiets bleef aan, zijn staart geklemd. Zo kwam de muis te pas, de fiets bleef aan, zijn staart geklemd. Zo kwam de muis te pas. Het schitterend, Mieke. Waar heb je dat geleerd? Nou, we hebben gewoon thuis. Maar weet je, ik heb altijd gedacht: wat, wat zo moralistisch, hè? Van als muis mag je dus geen fiets hebben. Nee, nee, nee. En dan, uh, dan zul je het ook weten, ook als je wel op ja. die fiets gaat, hè? Ja, die muis die dacht: van haar poed, ik vond het altijd zo mooi. Hij ging, he, ik zag die muis altijd gewoon op het topje van die heuvel. En had hij van die notendop een leuke fiets gemaakt. En dacht hij: Hop, dan gaan we het beleven. Ik dacht het toch allemaal heel. Ja, ik vond het wel een, een prettig beeld, maar dan, dan moet hij toch op een of andere manier te pas komen, oh. want, uh, want het, het, het mag niet. Saadje, gebeurt dat wel ver, vaker dat kinderliedjes moralistisch zijn? Nou, ik heb er nog één. Oh, nog een moralistisch liedje? Ook een moralistisch liedje. Oh, nou ja. luister eerst Mie... nog even naar het moralistische liedje en dan gaat Saadje daarna naar commentaar geven. Is dat goed, Mieke? Ja, dat, dit vind ik ook een heel moralistisch liedje. Het gaat ook over een muis, dus en die zit er wel enige samenhang in. Oké. Okay. Zeven muisjes gingen wandelen in de mooie schijn. O, oh, wat deden zij toch grappig en wat waren zij toch klein. Stevig hielden zij elkander bij de dunne staartjes vast. Heel vooraan liep muisje Snorneus, want dat was de slimste gast. Kom, riep Snorneus, nu een liedje. Het liedje van de poes is dood. Morgen gaan wij poes begraven. Muisjes hebben we nu geen nood. Maar opeens daar stoven bevend, alle zeven muisjes heen. Mies de kat was toegesprongen, maar zij kreeg er toch geen één. Ja, maar toch, uh, je moet nooit te vroeg juichen. Dat blijkt maar weer. Maar, nee, precies, maar dat, is ook heel, dat vind ik dus ook heel moralistisch. He? Die, die, die, die, die muizen die lopen daar als een soort vakbond. Uh, ja. van hobby... En daar is Mies de Poes... Een soort vakbondleider zie ik, die muis, snorneus, weet je. Ja, ja, ja thee en, uh, en dan, uh, nou, dan hebben ze goede zin en ze, zijn, hè, ze zeggen we moeten niet bang zijn. En dan worden ze toch weer te grazen genomen. Dat vind ik ook meer moralistisch. Ik vind Want... allebei moralistisch liedjes. Ja, ik vind het wel hele leuke liedjes overigens, Mieke. En Saatje, zijn kinderliedjes wel vaker moralistisch? Ze zijn wel vaker moralistisch. Net zoals sprookjes ook uh, vaak moralistisch zijn. Ja, zeker, ja. En vooral de nieuwere zijn, zijn heb ik het gevoel, vaker moralistisch dan de, dan de echte oude. Ja, hoe zou dat dan komen? Ja, dat weet ik niet. Of misschien valt het me meer op bij de nieuwe ofzo. Van uh omdat het echt daarvoor ja, misschien wel bedacht, een beetje bedacht is. Ja, maar dat is. had je toch ook al met dat Jantje ergens pruimen hangen. Weet je? Ja, dat is ja. waar. Ja, ja. Ja, die kwam ook alweer uh, te pas ja. uh, toen hij je pruimen plukte terwijl uh, vader dat verbood. Want, want ik, ik hoor bij jou, uh, Mieke, toch dat je die moraliteit in die kinderliedjes toch een beetje stoort. Nee, want ik vind het ontzettend leuke liedjes. Bijvoorbeeld het lied van die veldmuis. De veldmuis vond in Beukenbord. Dat zongen we bijvoorbeeld altijd in de auto. Als, uh, ja. Bij ons. Ik was, wij waren met vieren. Vier kinderen thuis. Ja, ja. En dat was gewoon een soort vast autolied. Uh, auto ja. Dus ik vond het altijd ontzettend leuk. Nee, het is gewoon pas later dat je er gewoon iets meer over na gaat denken. Van, goh, waarom mocht die muis eigenlijk geen fiets hebben? Ja, precies. precies. Het we... is meer zo van, je moet, je moet niet denken dat je iets anders kan zijn. weet je? Dat, dat dacht ik altijd. Maar het is meer een gedachten die je dan later hebt. Maar die liedjes vind ik nog steeds leuk, want anders had ik ook niet gebeld. Want ik denk, het zijn gewoon wel grappige liedjes. Ook, en je kent ze ook de de... allemaal ja. nog letterlijk, hè? Ja, maar ja, weet je, ik was, was zo'n kind ook dat ontzettend veel liedjes van Annie Ambrie uit de hoofd uh, leerde altijd. Ja, nee. dat is waar, ja. Dan heb je ook wel een goed, uh, een ja. goed voorbeeld, hè? Ja. Wat dat betreft, als, als, je, als je liedjes ja, wil leren ik... waarderen, dan is Annie ja, M. natuurlijk iets, een goede iets wat leerschool. Je in je je jeugd, wat je, iets wat je in je jeugd uit je hoofd leert, dat weet je, de rest van je leven ja. kan je dat gewoon oplepelen. Ja, dat geldt ja. ook voor de psalmen. Ja. psalmen nou, als we een uitzending over psalmen maken, Mieke, dan reken ik weer op je telefoontje. Is dat goed? Ja, natuurlijk. Fijn dat je belde. Ik ben antwoord geweest. Nou, hey, nog veel plezier. hè? Dankjewel En bedankt voor het zingen ook, hè? Ik ja, zie een nieuwe carrière voor je, het verschiet Mieke van der Weij. <laughs> Dankjewel, dag. Ja, wie weet, dag. Hoi. Van Mieke van der Weij, eh, inderdaad, een collega die ook regelmatig Kaza presenteert. Naar Peter. Peter, goeienacht. Ja, goeienacht. Allereerst compliment voor je programma. Echt schitterend om te, om te horen dit. Dankjewel. Maakt een hoop los, leuk. Ja, wat maakt het bij jou los dan, Peter? Nou, dat voor ik mijn, voor mijn kinderen altijd uh, verplicht zong, uh, zeg maar. In het begin vond ik het verschrikkelijk en op een gegeven moment ja, dan doe je het automatisch. En zong je dan bestaande liedjes of verzong je zelf liedjes? Nee, uh, zelfs uh, zo zelf creatief ben ik niet. Ik, uh, mijn vrouw die zong altijd het uh, liedje Lonneke. Ja. En dat heb ik op een gegeven moment heb ik dat overgenomen. Dat moest altijd verplicht gezongen worden. En Slaapkindje slaapt, zong ik. Slaapkindje slaap. Nou, dat hebben we al een beetje gezongen vannacht. Dat, maar van Lonneke, dat betekent, ken ik niet. Ja. Ken jij je Lonneke-saartje? Nee. nee, ken ik niet. Laat de wereld voor je open, hè? Ja. Liedjes ik over veldmuizen zo... en over Lonneke. Uh, zou je ze een stukje willen laten horen, Peter, van Lonneke? Ja, komt ie. Het weggetje met de seringen, die blonneke zachtjes te zingen, te zingen in de zon. Haar haren wuifde door de wind, ze wiegt haar poppekeentje. Douw deine, deine dom, douw deine, dom. Dat is hij Ah, wat lief. Dus inderdaad ook een wiegenliedje, hè? Ja, absoluut. Dat daaddeine, deine dom. deine deine. Ja. Want, ja, want Saatje, echt... dat, dat, soort, dat soort termen en dat soort uh, uh, uh, klanken... die komen in heel veel kinderliedjes voor, Ja, hè? absoluut. Ja, ja, ja. Dat ja, is een echt wat ze zo schitterend vonden, echt. Ja, leuk. En ze viel al te snel in slaap als jij over Loddeke zong. Ja, natuurlijk. Ik vind het leuk om zeg maar, iets te denken... wat ik nou altijd? Hoe ging die tekst alweer? Ja. En, nou ja, en dan automatisch eigenlijk komt hij weer op. Ah, nou, wat, wat leuk. Leuk dat je voor ons wilde zingen, Peter. Oké, okay, nou, heeft het zes, zou ik zeggen. Dankjewel. Dank je wel. En tot een okay. andere keer, hè? Dag. Oké, okay, dag. Dag. Van Peter naar Misha Snijderberg. Misha, goeienacht. Goeienacht. Dag Misha. Je bent een beetje ver weg. Wil je iets dichter bij de telefoon komen? Dat wil ik zeker. Ja, dankjewel. Misha, um, zing jij zelf of is er voor je gezongen vroeger? Nou, er is heel veel voor me gezongen vroeger als kindje. Dan zongen mijn vader en moeder met z'n tweeën uh, aan ons bed. Dan zongen ze liedjes om ons in slaap te... Slaapte zingen. Zongen ze dan, dan tweestemmig? Mochten... Ja, tweestemmig. Oh, wat chic. Wij kiezen wat zij zongen. Ja. Oh, wat chic. Doe jij dat ook wel eens voor je zoontje? Samen met je man uh, tweestemmig liedjes zingen, Saadje? Nee, dat hebben we nog niet gedaan. Hey, nee, misschien kom je nu op een idee. Ja. En, nee, ik, ben, uh, ik lig nu in mijn eentje in bed, dus ik kan moeilijk tweestemmig zingen. En ik heb zelf ook geen kindertjes. Maar voor de kindertjes om me heen zing ik heel graag de liedjes die ik zelf ook ken. Ah, laat ze een liedje horen, Misha. Nou, daar komt ie. In het stille dal, in het groene dal, Waar het kleine bloempjes bloeien, Daar ruist een mooie waterval, Besprenkelt bloempjes overal, Om ieder bloempje te besproeien, Ook het kleinste. Om ieder bloempje te besproeien, ook het kleinste. Nou, dat is toch lief? Ja, dat is mooi. En ook wel heel een mooi. heel klein beetje moralistisch natuurlijk. Hè? Dat, dat, dat ja. je ook als, als klein iemand uh, uh, toch, uh, toch aandacht krijgt. Ja, precies. Ja, mooi. Ja, ik miste wel die, die tweede stem. Had je dat, ja, dat uh, kunnen jammer, aanvullen, ja. Saartje, bij dit liedje? <laughs> Ja, zullen we eens kijken of er een liedje is wat Peter kent of wat Misha kent dat jij ook kent. Dat we even nou, kijken of we die twee stemmigheid wel, kunnen, kunnen creëren. Ik heb nog wel een heel klein liedje voor Saartje. Oh nog een liedje voor. Ah, dat vind ik wow. lief. Liedje voor Saartje. Ja. Misha, ga je gang. Er komt. -ie. Maandje tuurt, maandje gluurt al door de vensterruiten. Ligt ons zaadje al in bed of speelt ze nu nog buiten? Nou, dat is een mooie Ode-Saartje. Ja, goed. speel je ja. nog buiten of lig je al in bed? Nou, ik lig nog niet in bed. Dus... <laughs> <laughs> dan speel je nog buiten. <laughs> <laughs> ja, Micha, dank ja, je. Ja. Als mijn ouders dat zongen, dan, dan fantaseerde ik mezelf altijd in het maanlicht nog buiten spelen. Terwijl ik al lekker onder mijn dekentje lag. Eigenlijk precies zoals nu. Ik lig al lekker in bed nou. te luisteren naar al de liedjes die voorbij komen. En dan, ja, dan heb ik het fijn. Nou, we gaan je zacht in slaap zingen, Mischa. Ja, heerlijk. Dankjewel. dankjewel voor het bellen, dankjewel voor het zingen. En Saatje ja, zaadje bloost helemaal. Ja. He? Liedje ja. voor Saatje. Leuk Mischa, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Van Misha naar Tera van der Heuvel. Dag Tera, goeienacht. Hallo. Dag Tera. Wat zijn de liedjes waarmee jij opgegroeid bent? Nou, uh, uh, in het groene dal, in het stille dal. Ja, dat hoorden we net ook van Misha, hè? Ja, het is kat zo'n tweede stem bij kunnen zingen. Ja. Want wij. Uh, we deden altijd de afwas en als we geen ruzie maakten, dan gingen we muziek zingen en dan probeerden we gewoon uh, niet in tersten te zingen met tonalders, maar dan probeerden we echt uh, één toon na te zingen of zo. Of, oh, ja. jullie maakte er een heel kunstwerkje wow. van. Yes, yes. Kijk. Ja. Dus daar, daar, en... daar ben je ook mee opgegroeid met die klassiekers. Ja. Nou gewoon, dus dat, uh, dat liedje komt uit Zingen, kun je nog zingen, zing je mee? Zing dan ja, mee. die bundel kennen ze in Vlaanderen ook. Nee, dat, ah, zeg dat, niet dat is echt ja, ik Nederlands. Okay. Wel, hoor, maar ja. Dat is echt Nederlands, Wat zegt ze? Nee, nee, ik vroeg even aan Saatje of kun je dan zingen, zingen ja, dan mee? Of ze dat ook in Vlaanderen kennen, maar dat is een echt Nederlandse bundel hoor ik van haar. Ja, ja, denk ik ook wel. Nou ja, en verder heb ik heel lang in uh, volksmuziek als Sanders gespeeld. En ja, dan zongen we liedjes uit de hele wereld. En uh, uh, ik heb één kind, en die is nou al verschrikkelijk oud, want ik ben dat ook. Hmm. <laughs> en... Uh, en uh, toen hij in slaap moest komen, zong ik altijd een liedje van Annie MG. Maar ik weet niet wat Mieke heeft gezongen, want toen werd ik net afgeleid door jullie te telefonist. Uh, een, een liedje over de veldmuis op een uh, fietsje. Okay. En uh, die veldmuis die, die, ja, die kwam uh, ja. uh, uh, uh, niet zo prettig aan zijn eind. Want ja, het fietsje werd aan zijn staart hangen. En een liedje o, van de zeven <svull Nevada> muisjes die opgeschikt werden door Poesmies. Ja, maar uh, uh, ik zong altijd een slaapliedje voor hem van Annie MG. En uh, dat is een van mijn favoriete... Ja, hoe zeg je dat? Ja, favoriete uh, een liedjes. Een van de liedjes die mijn, uh, net als muziekstukken, al mijn hele leven met me meegaan. Laat eens horen, Tera. Uh, dat gaat zo. Zee, ja, zie ja, Daar buiten schijnt een maan. Je bent dus niet zoveel veel galm, joh. Je bent een stekelvarkentje, maar trek het je niet aan. Je bent een stekelvarkentje dat hebt. Je al begrepen, de leven hebben mannen, de tijgers hebben sprepen. Nou, enzovoort, enzovoort. En maar het bijzondere van dat liedje is dat ik dat altijd zong... en dat sommige mensen mij een beetje van... Hu, hu, hu, waarom moet je dat nou voor hem zingen? En dat ik op een gegeven moment, uh, jaren later, bij een begrafenis was van iemand met wie ik programmeerde, nee, met de vrouw van iemand met wie ik uh, uh, kamermuziekconcerten programmeerde. Ja. En dat zij datzelfde liedje speelde, omdat hun moeder dat ook had gezongen. Het is ook een heel mooi liedje. Yeah. En dat, ja, dat was fantastisch. Dat, dat vond ik zo bijzonder. Ja, een liedje dat indruk heeft gemaakt dus op heel veel uh, mensen. Een liedje ook, uh, wat we eigenlijk moet zeggen, iedereen mag er zijn, hè? Ja. ja, dat is he? het ook. van ja. de ene heeft strepen de andere heeft kleuren. En weer een ander heeft veren enzovoort. Ja. En dat heb ik, nou ja, ik, ik zat in de derde klas van de lagere school. En toen heb ik dat liedje geleerd. En ik heb het uh, zo goed horen voorzingen... dat toen ik jaren later het bladmuziek kocht op het consultorium, mm -hmm. dat toen ik alle uh, harmonische wendingen nog had onthouden... Dat vind ik wel heel bijzonder. Dat is een liedje dat Inderik op je heeft gemaakt. En dat je ook zong voor je kind. Het kind dat nu yes. al heel oud is. Zoals je dat zelf zei, Tera. Ja. Tera, dankjewel voor het bellen. Dankjewel voor het zingen. Alsjeblieft. Goeiedag. Veel plezier. We dankjewel. Wel. Dag. Jij ja, ja, ook wel trusten voor straks. hè. Ik stel voor dat we gaan luisteren naar een liedje van je cd, eh, Saartje. Want eh, je hoort heel veel mooie Nederlandse liedjes. Je yeah. kent niet alles, hè? Nee, sommige zijn echt Nederlands en echt anders dan wat wij zongen. Ja. ja, biedt het opnieuw inspiratie? Uh, natuurlijk, alles biedt inspiratie. <laughs> maar bijvoorbeeld in het Groene delta, dat hebben er ook een paar mensen voor mij gezongen. En dat kende ik echt niet. Nee, dat, dat, is, echt dat is echt een Nederlands lied ook. Ja, ja, ja. ja een beetje Calvinistisch ook wel, hè. Want je moet het kleine ook eren en uh, uh, uh, uh, ook het kleinste bloempje uh, yeah. wordt besprenkeld. Yeah, uh, uh, uh, maak jezelf niet te groot, dat is een beetje het idee van yeah. dat liedje. In die is in wel geval een Nederlandse liedje inderdaad. Wij gaan luisteren naar een liedje van jouw cd. We gaan helemaal weg uit Nederland. Ik, ik weet dat we straks bijvoorbeeld naar Zeeland toe gaan. Dus ik hoor we nog Zeuwse kinderliedjes. <laughs> maar we gaan nu echt een, een heel stuk verder weg. We gaan naar China. Oh ja. en uh, jij hebt een liedje uh, van een van even die Chinese zangeressen op de CD gezet van die Chinezen die zongen graag vertelde je in het vorige uur wat voor liedje is dat dit is, uh, dit is een, een, echt een kinderliedje dit is echt uh, een liedje en dat is gewoon zakdoek leggen en zakdoek leggen of zakdoekje leggen zeggen jullie geloof hoe zeggen uh, jullie het dan Zakdoek leggen. Zakdoek leggen, ja, het uh, opa. Niet yeah. maar uh, Het is precies hetzelfde spelletje. En de melodie is eigenlijk ook heel vergelijkbaar. En dit is een liedje in het mandarijn. Want in, um, ja, je hebt heel, een paar Chinese talen. En eigenlijk kom je de oudere mensen die ik tegenkwam uh, rond de Nieuwmarkt spraken. Ook, vooral kantonees. Maar in, op de Chinese scholen. En, en wat mensen nu vooral praten is, is heel veel mandarijn. En dit is een liedje in mandarijn. En het uh, is, is leggen. En, en zo klinkt het ook. Dat hoor je ook gewoon. Op zijn Chinees. En Op wordt er Chinees. heel vrolijk van. Absoluut. <totstuk> The Leggen ...op zijn mandarijn. Een liedje van de CD-Walla van, van Saatje van Kamp... ...met zang van Ying He. En uh, Saatje is uh, nu nog steeds mijn gast in Casaluna En uh, ja, zij is ook heel benieuwd naar de kinderliedjes die u nog kent... ...en die u misschien voor ons wil zingen uh, vannacht hier in Casaluna. U kunt uh, bellen 0800-1121, dat is ons gratis nummer. U kunt uh, twitteren als u dat prettiger vindt met hashtag Kazaluna. En u kunt ook mailen naar kazaluna.ncf.nl. En uh, dat deed bijvoorbeeld Lidie Zeilmans uit Nijmegen... En uh, uh, zij citeert een liedje dat, uh, dat haar vader altijd voor haar zong, uh, Saatje. Iedere avond kwam bij buurman een jongen aan de bel. Buurman werd er ozo boos om en hij dacht, ik krijg hem wel. Toen de jongen de andere avond weer de bel te pakken had... gooide buurman uit het venster knaapje lief met water nat. Druipend van het koude water is hij op de loop gegaan... en hij heeft het nadienavond aan dat huis nooit meer gedaan. <gacht> Ook weer moralistisch, hè? Ja, ja het begint er nu toch op leuk. te vallen. Ja, leuk, hè? Uh, ik kijk nog even bij uh, de tweets die binnenkomen. Uh, hier een tweet van Eline K. Uh, op zondag zongen wij over Haasje Martijn. Zeg je dat wat? Nee. Een beetje over Haasje Martijn. En Erik Langman... Uh, Oh, die, die kent ook dat liedje wat, wat mijn opa altijd zong. En wat mijn vader dus ook weer zong in het Fries. Uh, en Poppen, dat is een liedje over een kind... dat aan de aandacht van vader en moeder ontsnapt. Veel gehoord en veel gezongen, schrijft uh, Erik Langman. Um, ja, dat zijn de tweets die zo binnenkomen. Leuk hoor, blijf, blijf twitteren, blijf mailen en blijf vooral ook bellen. En dat deed bijvoorbeeld Jan, Jan, goedenacht. Hé, hey, goeiedag. Ik ben Jan, inderdaad, ja. Dag Jan. Hey, dat, is echt een, dat, dat is echt een schot in de roos, jongen, dat hij, dat, dat hij nou uitgezocht heeft met je programma. Absoluut, dat is echt leuk. Nou, geweldig zeggen. En, en jij klinkt een beetje zeus. Jan, dat herken ik, dat ja, mijn moeder is zeus. Dus ik denk, ik ken dat taaltje. Ja, dat, dat weet ik, ja. Maar die komt van Doverkamp, geloof ik, hè? Nee, die komt van Veren. Ja, van Veren. Ja, van Veren. Ja, waar kom jij vandaan? Wat ja, maar... zei je? Waar kom jij vandaan? Ik kom zelf van Tolen. Van Tolen. Ja, ja, ja. ja. ja en ah, Zemen die zingen dan... veel, hè? Ja, dat is buitengewoon, hè? Ja, buitengewoon, hè? Ik, ik, hoef, ik hoef toch geen Hollands te praten, hè? Je kan toch er zo ook wel een beetje verstaan. Ik hè? versta het goed. Ik Kijk even naar Saadje, Saadje. Ja, dat lukt wel, ja. Ja, ja. Ja, Saadje komt uit Sintje op in het goor, hè? Dat is ook ah, niet zo ver ah. van tolen. Ah, wel dat, dat, dat is maar een eindje. Dat is maar een eindje, zo is, is dat. Maar, maar, maar ik zat er zo met net te lusteren, komt dat komt kom van alles komt er dan in je gedachten in je, in je op. En op een gegeven moment, toen, uh, toen, toen zat ik dat zo te denken. En mijn vader, ja, die man die leeft leef niet meer. Maar goed, die, die deed dan ook voor me zingen en dat ging over een bonte koe. Over een bonte koe? Ja. En Laat dat, eens horen. Dat, uh, dat ging, uh, even, even wachten, uh, uh, uh, uh, even goed nadenken natuurlijk, want het is ook al uh, iets van uh, 30 of 35 jaar alleen. Ja. Uh, dat gaat zo van rieën, uh, rieën rie en op en ook jij een bonte koe, een bonte koe met horens, kerken die hebben torens. Klokje haat van tikken tak voor Jantje, die kleine dikzak. En dat was jij, Jan? Ja, dat was ik, ja. Dat was ik. ja. En, ik was, en ik was helemaal niet dik, wat denk je daarvan, hè? Oh, dat ook nog. Een zeeuwsliedje ontbreekt nog ja. in je collectie, Saartje. Ah, dat is goed. Die, die, die heeft ze waarschijnlijk nog niet. Nee, een heeft ze nog niet. Zeg, heb maar, je nog zo'n het... liedje voor de? Nou, nou, dat, dat van kindje slaap, weet je wel, hè? ja. Maar dat deed, ik, dat deed ik me dan zelf, dat deed ik me dan verbasterd eigenlijk een beetje. Jullie je ging daar uh, een Zeeuwse versie van maken? Ja, nou ja, eigenlijk zo'n beetje wel ja. Maar dat, want ik, ik heb zelf dus ook kinderen in een fijntje van me, dat uh, Herwin heet hij. Ja. En op een, op een gegeven moment dat hij van. toen uh, ging het zo van. Uh, slaap, kindje, slaap. En Herwin is een aap. En Harwin is een van die pies nog in zijn kan Zwaar, tintje, klaar. En Herwin is een aap. En zo ging dat. En dan lachte die jongen. Ja, dan had hij plezier, dat manneke, dat veel je niet weet. Ah, geweldig. Dus, dus jij, jij draagt die kinderliedjes, weliswaar in je geheel eigen versie, maar je draagt die kinderliedjes wel degelijk over op, op uh, jouw kinderen weer. Ja, zeker, zeker. En ze kennen het nou ook, hè? Weet je wel? even we op een gegeven moment gezien Ja, dan weten ze precies wat ik nou bedoel, natuurlijk. Ja, leuk. Zeeuwse kinderliedjes uit de mond van Jan. En Jan wordt op Tolen. Dank je wel, Jan. Dat is goed. En tot de keer. Dag. Zit met je programma. Dag. Je kunt een hele CD maken met nieuwe Nederlandse kinderliedjes, Ja, dat is een goede idee. Inspiratie genoeg. Gerard Klein, goeienacht, Gerard. Hallo, goeienacht. Nou, we zijn. Ik ben intensief aan het luisteren naar het prachtige programma en ik sliep bijna en mijn vrouw maakt me wakker en zegt: je moet even zingen. <lacht> dus ik ga het proberen. Ben je wel zo blij met ons Gerard? Ik heb voor mijn kinderen gezongen en nu yeah. voor de kleinkinderen en hoe groot ze ook zijn. We gaan altijd, uh, als ze er zijn, uh, vlakbij, want ze zijn al wat groter, maar altijd nog wordt het liedje gezongen over de lekkernijen. Ik ga beginnen, is dat goed? Ja Gerard, ga je gang, we zitten er klaar voor. Ik droomde gister van een ventje en zijn buikje was van koek. Van sucade was zijn neusje en van chocola zijn broek. Ventje liep op witte klompjes en die waren van fondant. En een wandelstok van suiker hield hij in zijn rechterhand. Weet je wat zijn oogjes waren? Kleine honden stukjes drop. En hij had zo waar een hoedje van Rozijnen, tulband op. Ventje dat begon te lachen en die zong van halala. En toen gaf hij mij een stukje van zijn broek van chocola. Oh, ik vind het geweldig zeg. Ken jij dit zaadje? Dit heeft iemand voor me gezongen, ja. Ja? ja. Ik ken het dus zelf niet, maar ik heb het leren kennen. Ja. Wat een lief Heel liedje. Heel mooi. Schattig lied. Ja, ja, Ja, en ik kan me voorstellen, als, als kindje vind je dat echt geweldig om te horen. Ja, dan droom je ja, ook dat je zo'n ventje ontmoet, hè? Maar lekker, nee. En dat vonden ze prachtig en dat vinden ze prachtig. Nou, mooi. Gerard, dankjewel dat je voor ons okay. uh, weer opnieuw wakker wilde worden. Met plezier. Mag je nou gaan slapen van je vrouw? Ik zal het proberen. je denkt niet dat het niet meer lukt alleen. <laughs> <laughs> nou, dan, dan stellen we uh, jou, jouw optreden hier in Casaluna okay. zeker op prijs. Gerard, dankjewel hè. Dankjewel. Bye. Dag, dag. Van Gerard naar Redouan. Redouan, Goeden, goedenavond. goedenacht. Goedenavond, nacht. Ja, inderdaad. Hi, Redouane, hoi. Reduwan. hoi. Reduwan ah, hallo, nou, saadje hartstikke bedankt. Echt, uh, ze heeft me geraakt. Ja, um, dank je. Uh, Ik kom zelf uit Marokko. Ik heb mijn uh, jeugd in Marokko uh, doorge doorgebracht. Ja. En dat, dat, dat uh, liedje wat ik hoorde, Nini en Mammo, dus die ging gewoon echt weg. van dus uh, ja, in, in mijn hart. Ja, je hm. kende dat liedje ook, Redouan. Ja, ja. deze komt uh, uit, uh, um, zeg maar, is dus, dus een, een variant uit, uit het westen van Marokko. Mm -hmm. Hij komt uit het noorden van Marokko, uit Tanger. En gaat ietsjes anders, maar de context is uh, hetzelfde, behalve de eten, uh, eten is weggehaald. Zo, nén nié, Nania te pi bouchanou, bouchanou En mammo dat is uh, en, en grappig is, ik heb nu een zoontje van vier en uh, uh, ik heb dit uh, dit liedje toen hij nog heel klein was wel gezongen. Oh ja toen ik hoorde zo van, nou ja, dat gaat verloren, toen, toen was ik heel sceptisch. Maar ik probeerde terug te gaan in mijn herinnering om, om, om andere kinderliedjes uit, uit mijn jeugd te herinneren. En ik dacht, verrek, ze heeft gelijk, jongen. Ja, alleen maar flarden en zinnen. Maar ik heb een aantal te pakken, te pakken gekregen. En hey, inderdaad, het zou jammer zijn als het verloren gaat. Nou, Ridwan, laat eens zo'n een Marokkaans kinderliedje hoor. En vertel ook even waar het over gaat. En wanneer dat gezongen werd voor je dan bijvoorbeeld. Uh, ja, ik, ik ken er zo'n, zo niet een moralistische maar een wat melancholische van die gaat zo van la la la la la la la la la la la la la Oorzaai symbol, wi symbol, omri man wi heet, is man it beden. Ja, nou, enzovoort enzovoort. En die mag heel lief. En waar gaat het liedje over? Nou, het gaat over eigenlijk naar de, de, de, dat, dat die, die, die vader of de moeder tot, tot wanhoop is gedreven, waardoor is ze is, uh, onduidelijk en, en uh, zeg maar de graan die bloeit of, of groeit en groeit. En ik heb nog nooit, nooit, nooit is het bij mij opgekomen dat uh, het leven of de tijd zal veranderen. Oh ja, dus een beetje ook al zoals dat Russische liedje, hè? ook over de vergankelijkheid ja. eigenlijk. Ja, ja, en ik probeer zo. zo ja, ik denk dat, dat als je kind huilt, dan, dan, dan, dan word je soms ook wanhopig. Dat dus ja. raak je. Ken je dit liedje ook, Saad? Nee, nee, dat is heel mooi. Echt een nieuw liedje. Nee, nee. Doe, doe nog één liedje, Redouan. Heb je nog een uh, liedje? Nou, ik, ik, wil, ik wil iets uh, tegen Saadje zeggen. Het is fantastisch, echt, uh, van, uh, dat, uh, dat uh, Marokkaanse vrouwen verlegener zullen zijn. Maar mijn theorie is anders. Eh? Uh, uh, uh, zingen in Marokko, uh, vooral in Marokko, uh, het is vaak een onder onsje. Het okay. is van ons. Ja. Wij uh, als groepje. Dat, dat, dat, dat, dat heb ik gemerkt. En een voorbeeld uit het verleden, toen, uh, toen uh, Marokko nog een, uh, zeg maar, uh, uh, een kolonieland was van, van Spanje en Frankrijk... had je straattheater. En er werd ook gezongen, maar het ging over de kolonisator. Ja, ja. En uh, ik kan me ook aan mijn jeugd, uh, uh, uh, uh, de, dat de vrouwen bijvoorbeeld, nadat het werk gedaan is... Uh, bij elkaar kwamen, de buren bij elkaar kwamen... en die gingen ervoor zitten. De context was, was, was heel duidelijk... en er is een, een bepaalde tijdstip ervoor. En uh, ze zongen hele, hele zeg maar, sexy liederen... waar ik gewoon later uh, erachter ben gekomen. Want de liederen vol metaforen, maar dat was ja. onder de gordel. Ja, ja, ja, ja, ja. Bijvoorbeeld heel intiem. Dat is uh, iets uh, uh, heel intiems. En ik kan me heel goed voorstellen... dat er heel veel Marokkaanse vrouwen hier in Nederland... dat jouw context heel... Uh, ...duidelijk is, maar onbegrijpelijk. Van nou, wie uh, zou nou zo geïnteresseerd zijn en ja, waarom? liedje, ja. ja. Dus niet ja. is het wel een mooi Saadje. ...dat ze uiteindelijk zijn gaan zingen, die vrouwen uit Marokko. Ja, absoluut, absoluut. Maar ze zijn niet ja, terughoudend, omdat, omdat we, men, men kan terughoudend zijn... Om, uh, omdat de context niet, uh, niet, niet begrijpelijk niet is. is. Ja, ja, ja, ik is. Ja, ja, en ik ja, heb ja, het ook ja. in Zuid-Soedan gezien en in Tjaat bijvoorbeeld... Waar, waar ik de afgelopen drie jaar regelmatig ben uh, geweest... dat men ervoor ging zitten. En uh, heel sporaal is dat het gewoon die liederen in een gemeenschap uh, spontaan... Uh, uh, ontstond. Maar ja. als ik daar zeg maar, als, als uh, uh, het een het ander wilde, wilde opnemen, dan ging het wat moeilijker. Van ja, maar waarom wil je dat? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Als je zei, voor de radio, ja, nou dan wordt het uitgezonden. Ja, nou, uh, en zodra ik zei van, nou ik weet niet hoe ik het ga gebruiken, dan werd het wat, wat moeilijker. Ja. ja. Dat, dat, dat is mijn theorie hoor. Nou, redelijk ja. Dankjewel voor die theorie. Dankjewel voor je toelichting. En vooral ook, enorm bedankt voor het zingen. Nou, heel graag gedaan. En tot een ja, andere keer. En mijn complimenten, absoluut. Dankjewel, Eduan. Okay, dag. dag Zullen we nog gaan luisteren naar een liedje van je cd? Um... Ik vind dat liedje uit Griekenland ook heel mooi. Ja. Griekenland, ik bedoel nu uh, een land uh, dat ons enorm in de ban houdt. Maar ook daar worden gewoon liedjes voor de kinderen gezongen natuurlijk. Ja, ja nou dit is ook een slaapliedje. Dat uh, Griekse slaapliedje. Maar dat heeft ook wel een verhaaltje. Want ik, uh, dus iemand had het voor me gezongen. Uh, Pavlos. En uh, daarna uh, speelde ik met een, een, uh, een Griekse danseres. Dus ik. Ik ging daarheen van: Goh, zou je dat willen? Ken je dat liedje? Oh ja, ja, dat ken ik. En iedereen zingt dat inderdaad. Dus daar was ik al blij mee van. God, dat is dus inderdaad een het slaapliedje, het Griekse slaapliedje. Van, zou je het kunnen vertalen? En ze ging het voor me vertalen. En uh, het is van: De maan staat aan de hemel. Dank je wel, lieve maan. Schijn voor mij. Verlicht mijn weg. Zodat ik de weg naar school kan vinden. Zodat ik de weg kan vinden naar de goede dingen die ik moet leren. De dingen van God. Van. Wat een, raar, wat een raar slaapliedje. Dat de maan je weg moet verlichten naar school. Ja. Als je gaat slapen. Nu komt dat uit de tijd, zei ze. Van, um, het is dus echt een oud liedje. Maar uh, van 1400 tot 1821 of zo, ja, tot 1821, is uh, Griekenland overheerst geweest door de, door de Turken. En um, zij mochten toen niet hun eigen taal en cultuur onderwijzen. Dat was vrij streng. En dus, maar ja, de Grieken hebben een rijke cultuur, dus die wilden dat ook aan hun kinderen doorgeven. Dus het moest stiekem. En Aha. dat ging s'nachts. S'nachts in nachts waren nachtscholen. En daar gingen dus de Grieken naartoe om uh, om, ja, voor hun Grieks onderwijs. En, maar dat moest echt heel geheim. Want het mocht echt niet... De Turks, Turks bezetter mocht dat echt niet nee, weten. Nee, nee. Dat was echt op straffen van ik weet niet wat. Maar in ieder geval, zij konden geen lamp meebrengen. Meenemen dus, op weg. En dus hoopten zij maar steeds dat het maand was. Want dan hadden ze nog wat licht. Vandaar dit Griekse Vandaag. kinderliedje. Ja. FIGERAKI Mou LABRO Πηγαίνω στο σχολείο. Να μάθω γράμματα του Θεού τα πράγματα. Met spa. Ja, een Grieks slaapliedje over naar school gaan terwijl de maan schijnt. Met naast Saadje van Kamp Pavlov, Pavlos Gatsisimeni... Ik kan het niet uitspreken, Saadje, sorry. Ja. Pavlos Gatsisimeniodius en Antanasia Canelopoulou. Ja. Zijn zongen ook voor u vannacht in veel reacties. Veel mensen die, die uh, kinderliedjes uh, ineens weer uh, ja, uh, heel mooi vinden. En die ook weer denken aan de kinderliedjes van vroeger. Trudy Fernhout bijvoorbeeld mailt ons uh, dit liedje. Dat zo mijn vader vroeger, vroeger voor me. Waarom is de aarde rond, pa? Waarom is hij niet vierkant? Waarom gaat de zee niet verder dan precies tot aan het strand? Pa, hoe komt het dat het visje onder water toch niet stikt? En hoe komt het dat de gangklok als hij stuk is niet meer tikt? Zo gaat het Eindeloos verder, maar het eindigt ermee uh, dat vader gek wordt en zegt... maar Jan-Jaap moet bedje toe. <laughs> Een liedje van Trudy Fernhout. Dan een mailtje van uh, Kai Wang. Kai schrijft... Ongelooflijk dat ik een Chinees liedje heb gehoord in je programma. Het is de eerste keer dat ik naar Kaatsaluna luister. Dat is wel heel toevallig allemaal. Mijn naam is Kai Wang. Ik kom oorspronkelijk uit Shanghai. Ik heb zes jaar in Nederland gestudeerd en gewerkt. Nu zit ik in China. Maar ik probeer elke dag nog wat Nederlandstalige radio en video te luisteren en te bekijken. Nou Kai Wang, groeten naar uh, Shanghai. Zo oh. verbinden we de naties ook nog saaietje. <laughs> Leuk. Um, dan een... Kinder, een liedje uh, naar ons opgestuurd door Hattie Hanne. Uh, een liedje over de engeltjes. Misschien ken je dit. S'avonds als ik slapen ga, volgen veertien engeltjes na. Volgen mij veertien engeltjes na. Excuus, ik begin nog een keer overnieuw. S'avonds als ik slapen ga, volgen mij veertien engeltjes na. Twee aan het hoofdeinde, twee aan het voeteneinde... twee aan mijn linkerzij, twee aan mijn rechterzij... twee die me dekken, twee die me wekken... en twee die me wijzen naar het hemelsparadijzen. Wow. Slaap zacht voor jullie allemaal. Nou, Straks mag dat het niet En dan nog een mailtje uit Zweden... van Pietje van Oosterwijk Travaille. en Zij geeft ons een tweede couplet mee van In het Groene Dal. In het Groene Dal, in het Stille Dal... ben ik in de hand des heren. Dan kies ik als ik kiezen zal... mijn stille plek, mijn Groene Dal... en blijf ik steeds naar mijn begeren ook het kleinste. Tweede couplet van In het Groene Dal. Maar we hebben ook nog bellers... Uh, Leuk is dit, hè? Ja, heel leuk. Ja. Uh, Richard bijvoorbeeld. Dan Richard, goeienacht. Hallo, Eiko. Hallo, Richard. En uh, hallo, uh, Saatje. Hallo. Hartstikke um, dankbaar gesprek met jullie hebben gehouden. En uh, leuke uitzending. Nou, dankjewel. Zeg, uh, zing jij zelf of is er vroeger voor je gezongen? Um, nou, wat ik mij kan herinneren... is er inderdaad wel uh, voor ons gezongen als uh, kindertjes... Ja. En uh, zeg maar wat ik mij herinner, dat is bijvoorbeeld dan uh, hè, Slaapkindje uh, Slaap. Maar mijn moeder die komt uit uh, Indonesië en waarschijnlijk heeft Saatje dit, dit... Het kan bijna niet anders dan dat ze dit nummer uh, uh, wel gehoord heeft. Gewoon uh, tijdens haar zoektocht naar uh, ja. kinderliedjes. Ja. Maar dat is een uh, Indonesisch uh, slaapliedje. Laat eens horen, Richard. En dat heet uh, Nina Bobo. ja. <laughs> Dat die, ken je, Saadje. Ja, ja, ja, zeker. Het is heel mooi. Ja, maar die is wel een beetje bekend. hè? Want ik dacht van god, ik kan wel even... even. Um, zal ik hem doen? Ja, Absoluut. doe hem, Richard. Leuk. Ja. Ja, ja. Nina Bobo. Bo. O Nina Bobo. bobo. een dagbaar kinderliedje, maar die, wat precies betekent, ik, nou, ik schaam me uit. Weet Dat ik het niet eens letterlijk weet. Zaatje weet jij het? Uh, heel, ja, Nina is inderdaad in slaap. Dat is heel slaap, Ja, en, uh, lief, lief klein kindje slaapt. Ja, en er was toch iets met een mug of zo in dit liedje, van pas op, want als er een mug, er komt een mug als je niet gaat slapen, komt er een mug en die prikt je of zoiets. K kan dat? Dat het zoiets betekent? Ik dacht van, uh, dat dat zoiets van... Uh, ...geen pijn zult krijgen als je nieuwe tandjes krijgt. Maar ik dat oh, ja, is een heel andere interpretatie. Nee, ik heb het me ook wel ja. laten vertellen door iemand te ja. zeggen. Dus. <laughs> Dit kan echt heel anders zijn. Je ja, ja, ja. Een en, uh, nou, misschien ja. dat mensen ons nog kunnen bellen of mailen... ...met ja, ja, ja. De, de enige ja, juiste is. betekenis van Dina Bobo. Maar je prachtige is. zonger, Richard. Ja, Dank je wel daarvoor. Oké. Okay. En een nacht. Dag. Ja, we, het echt graag. Dag. Dag. Van Richard met Nina Bobona, mevrouw Mol uit de Kapellen. Goeienacht. Dag mevrouw Mol, zingt u Hallo. ook kinderliedjes? Oh, ik ken er een heleboel. Ik ken er van mijn eigen kindertijd. Ik heb voor mijn zes kinderen gezongen. Ik heb voor mijn twaalf kleinkinderen gezongen. Zo? En dat zie ik zie nu nog steeds voor mijn vier achterkleinkinderen. Geweldig. Wow. En zingt u nog steeds dezelfde liedjes? Ja, dezelfde jaren komen er ook nog wel eens bij, want ik vergeet wel eens wat. Maar de meeste die, uh, als ik begin te zingen, begint de hele kamer mee. <laughs> ja, natuurlijk, want die kennen ze allemaal. allemaal. Ja, wat leuk dus u draagt die zeg, liedjes... mijn kinderen zijn inmiddels 50 en, en 60, dus... Uh, en de kleinkinderen die zijn ook al opgegroeid, maar die zingen het net zo hard allemaal nog mee. Ah, dus u heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat, dat kinderliedjes bij u in de familie niet verloren gaan? Wat is dat? Dat blijft erin. Zeg, mevrouw Mol, is er nou nog één liedje waarvan u zegt... ja, dat wil ik even zingen voor Saartje? Ja, ik ken nog een liedje en dat is uh, van een uh, radiokoor van heel vroeger van uh, Jacob Hamel. Weet oh je je ja, het kinderkoor de... van Jacob Hamel. Het was een Nederlands radiokoor inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En die had dan ook een liedje, Het was over een stout kipje. Een stout kipje. Nou, laat horen mevrouw Mol. Ik zal het laten horen. Graag. Maar kipje, maar kipje... Wat heb je gedaan? Je bent naar de stal van het ziekje gegaan. Ik vond er uh, dit eitje, hoe of ik het weet. Ik hoorde je kakelen en ik keek door een spleet. Als moeder het hoorde, ja kijk mij eens aan. Dan mag je voor het eerst niet meer wandelen gaan. Oh, dat is een beetje een ondeugend liedje, mevrouw Mol. Ja, het is een ondeugend liedje. Er zitten ook, zit ook, ja, ook wel uh, dingen in dat die gecorrigeerd worden. Ja, ook een, een, niet, een, een niet, niet liedje een met een singen. les, hè? Nee, precies, precies. Mevrouw Mol, nee. dank, u, dank u wel voor het zingen. Geen dank, graag gedaan. En tot een andere keer. Dag. Ja, oké, okay. dag. Ik stel voor dat we nog één liedje draaien van jouw cd zaadje Want we komen nu naar die omzwervingen langs China, Griekenland, Zeeland, uh, Zweden. waren We We waren in Marokko en in Indonesië. Nou, we zijn overal geweest. Maar we keren nu terug naar jouw wortels, naar Vlaanderen. <laughs> ja. Want één van die liedjes die je daar hebt geleerd, die heb je ook op de cd gezet. Hè? Daar ja. zit een sneeuwwit vogeltje. Ja. Is dat jouw ultieme kinderliedje geweest vroeger? Ik vond het vroeger, het sprak tot mijn verbeelding. Ik weet niet waarom, maar ik, uh, ik vond het een heel mooi liedje jouw en toen ben ik het gaan opzoeken en het is inderdaad het is gewoon bij ons wordt het als kinderliedje gezongen maar het is natuurlijk uiteindelijk heel veel kinderliedjes zijn oorspronkelijk geen kinderliedjes zijn gewoon oude liedjes die nog overblijven als kinderliedjes en dit is een liedje dat 14e of 15e eeuw is het is ooit opgetekend in de 19e eeuw in grote liedboeken en het is uh, een liedje uit de zuidelijke Nederlanden, dat is een minnelied is eigenlijk. Een, een, een lied van, uh, over een bedrogen uh, minnaar. die uh, een vogeltje stuurt naar zijn geliefde. die blijkt getrouwd te zijn. Hey. En vogeltjes, of de nachtegaal. werd vroeger in heel veel minneliederen. in de oude, oude liederen gebruikt als de boodschapper van, uh, tussen de geliefden. En hier is het dan in plaats van de nachtegaal. een sneeuwwit vogeltje geworden. Het is een beetje meer sprookjesachtig. En. Uh, vroeger werden die liederen gewoon op de markt gezongen... door uh, volkszangers voor, uh, voor, het, ja, voor de mensen. Ja, maar het werd bij jou het, uh, aan het bed gezongen? Uh, nee, niet aan het bed. Ik heb het gewoon geleerd. Ik heb het gehoord van andere mensen. Maar uh, ja, ook toen ik klein was. Een ja, in... kinderliedje uit de jeugd van, ja. de zaadje, van de zaadje van kamp. Daar zit een sneeuwwit vogeltje. Daar zat een sneeuwwit vogeltje. Daar zat een sneeuwwit... Vogeltje, aan op en steken een in orrendje, din Haar en aan op een do. Wilt gij niet mijn boren zijn? Wilt gij niet mijn Zet jij maar kleine, jij zet snel. Zet jij maar kleine, jij zet snel. Weet jij de weg? Ja, ik weet hem. Slaapt hij, waakt hij, of slaapt hij dood? Denk dan, slaapt hij, waakt hij, of slaapt hij dood? Denk dan, dood. Kan slapen niet, kan waken niet, kan slapen niet, kan niet. Ik ben getrouwd al een half jaar, nu dan bijna. Ik ben getrouwd al een half jaar, nu dan. Zijn gij getrouwd al een half jaar? Zijn gij getrouwd? Dat een sneeuwwit vogeltje. Saadje van Kamp. Met uh, op plaatjes en takjes spinvis. Nog één beller. Uh, we hebben nog een paar minuutjes maar. Maar ik wil toch ook graag een Fries kinderliedje horen. En daarom heb ik meneer Hoekstra aan de lijn. Goeiedag meneer Hoekstra. Ja, goeiedag. U uh, zong vroeger met de klaskinderliedjes hè? Ja, ook. En ik, ken dat, uh, ik heb een verhaal over de hoofdmeester. En ik ken de, ik ken de melodie uh, van Suze aan de papa. Ah, meneer Hoekstra, wilt u tenslotte, want we, we gaan bijna ophouden met het programma's. Ben ja, het heel uur. snel. Jij heet Helco? Helco heet ik, ja, dat klopt. Oké, okay, Komt je Nou, Kies je naam. Op. Nou, Sujenane het liedje wat mijn Susan, opa altijd zo mooi. de poppen. Helke leidt in de groppe. Hij hem <laughs> van hoes, kerst haar net beroppe. Moet ik het vertalen? Ik denk dat ik het weet. Oké. Okay. Toch? We in, de groepen, een... in de groppen liggen dat wil toch zeggen dat je in de greppen ligt? Ja, in de, in de grub, achter de koeien, waar de stront in ligt. Oh, is nog erger. <lacht> ja. ja. En we hadden een, een schoolmeester, een oude hoofdmeester. Die was 60 jaar. En vroeger had je de 7 en 8e klas. Die kinderen waren vaak boerenkinderen. Ja. En uh, ja, die waren dan 14, 15 jaar. En die had hij uh, zingen geleerd, derde, ik weet niet of er ook een vierde stem is. En dan als dan de andere meester weg was, die van ons, dan gooide ze allemaal in één klas. En dan gingen we met z'n allen zingen. Ah, wat leuk zeg. Zal ik nog een liedje zingen? Heel, heel kort stukje nog, heel, heel kort ja. stukje nog, meneer Hoekstra. Ja. Morgen zullen wij de jauwers slaan, morgen geven bienen. binnen... Jester jonge zeg ik haar onder de Adeline. En toen dacht ik, wacht je maar, ik zult hij wel fine. Dat was zo mooi, jongen. Daar genoten we allemaal van. Volgens Prachtig. mij geniet u er nog steeds van. Meneer staat? dank u wel voor het ja. bellen en voor het zingen. En voor het aan de poppen. Wil. Dank u wel. Ja. Dag voor oh, ook straks. Saadje voor Kamp. Het is inderdaad bijna twee uur, we gaan afronden. Fijn dat je hier was met, met je cd, Walla Cristalla. Je hebt een gevoelige snaar geraakt volgens mij als ik dit zo hoor. Het afgelopen ja, uur. Wat, uh, ja, wat fijn om te horen. Echt. Inspireert oh, jou mensen. dit tot een tweede deel van Walla Cristalla? Ja hoor, zeker. <lacht> ik ga je er nog niet mee ophouden. De kinderliedjes die blijven inspireren. Ja, ja. Je gaat inderdaad een tweede cd maken. Ja. Misschien is het wel een leuk idee om met liedjes uit, uit de verschillende streken van Nederland te gaan werken. Ja. Er ligt veel materiaal nog op je te wachten. Ik hoor het, ik hoor ja, het. Ja. Nog veel schatten liggen er op je te wachten. Absolutely. Fijn dat je er wilde zijn. Uh, mooie cd gemaakt, is ook prachtig uitgevoerd, laat ik dat er ook nog even bij zeggen. Uh, een beetje in de stijl van de muziek. Dat is gebeurd door, uh, even kijken, Shane Schuppen. Die heeft, de illustraties, Die heeft de illustraties getekend. Er ja, is een boekje uh, bij met de teksten, de vertalingen, ook de noten, zodat je kan meezingen. En prachtige illustraties van Sheng, inderdaad. Liedjes, 15 kinderliedjes uit heel de hele wereld opgetekend en uh, gezongen voor Saatje van Kamp in Amsterdam. Dankjewel dat je hier wilde zijn en een uh, goede nacht nog. Okay. Morgen is uh, Casa Luna er uiteraard weer. En dan praat Lex Bolmeijer met Jeanette Serret. Zij heeft een arbeidsbemiddelingsbureau voor mensen die buiten de boot dreigen te vallen. Zoals ex-gedetineerden en mensen met een psychiatrische achtergrond. En dankzij haar werknemers kon afgelopen weekend het Amsterdamse Tattoo Museum de deuren openen. En ik spreek nog eventjes het antwoord in voor collega Lex. Dit is de voicemail van Casa Luna.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 Nu weer Wakker Nederland, hier op Radio 1, zo dadelijk na het NOS-journaal. En wat ons betreft dus heel graag tot morgen, even na middernacht hier uh, bij de NCRV. Dan is er weer, dan doen we de deuren weer voor u open. Dan bent u weer van harte welkom. Mij rest u uh, nu nog een uh, goede nacht uh, te wensen. Goeie, uh, uh, uh, ja, goede nachtrust. Of wellicht heel veel plezier bij uh, Wakker Nederland. Tot ziens.